Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het COC is boos op onderwijsminister Slob. Ze vinden het niet kunnen dat de minister homoverklaringen goedkeurt. Op sommige reformatorische scholen vragen ze aan ouders om een papier te ondertekenen... waarin ze zeggen niet achter een homoseksuele leefwijze te staan. Volgens Slob mag dat... Als leerlingen zich maar veilig voelen. Maar LHBTI Club COC is daar boos over. We spreken regelmatig jongeren die op dit soort scholen zitten. En die voelen zich daar totaal niet veilig. Afgewezen en ze durven echt niet uit de kast te komen. Tim Hofman is ook boos. Hij roept iedereen op om een mailtje te sturen naar Slop... om te zeggen dat zijn uitleg nergens op slaat. En een meerderheid van de Tweede Kamer wil van de homoverklaringen af. Mensen die in de thuiszorg of gehandicapte zorg werken... moeten meer gaan verdienen. Dat is een advies aan het kabinet. Want door het lage salaris stappen er mensen uit de zorg. En die hebben we nog hard nodig de komende jaren. Terwijl we nu één op de zeven mensen werken in de zorg... met de vergrijzing moeten we eigenlijk in 2040... zou één op de vier mensen in de zorg moeten... Uh... Werken. Reizen met de trein wordt volgend jaar iets duurder. Gemiddeld anderhalve procent. Voor de eerste klas wat meer, 2,6 procent. De NS verhoogt de prijs omdat alles in Nederland duurder wordt, de inflatie. Zo is de NS zelf meer kwijt aan het onderhoud van treinen. 3 tot en met 5 september 2021. Dan zou het echt moeten gaan gebeuren. De Formule 1 op het circuit van Zandvoort. Dit jaar kon het door corona niet doorgaan, maar de race staat nu opnieuw op de Formule 1 kalender. Autosportcommentator Louis Dekker, waarom pas september volgend jaar? Ja, dat, dat, dat ligt wel voor de hand. Uh, want uh, Zandvoort wil absoluut publiek. Fans, want er zijn zoveel kaarten verkocht, dan wil je in ieder geval grotendeels die mensen binnen kunnen krijgen. Niemand weet hoe het verder gaat met corona. Maar de kans dat je in september veel mensen mag ontvangen is wat groter dan in mei. Het weer in het zuidoosten af en toe zon, daar kan het 15 graden worden. Op andere plekken veel bewolking, daar halen we de 10 graden misschien niet eens. Ook morgen veel bewolking en maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 richting Noord-Holland. Tussen Brezandijk en Den Oever ben je een half uur langer onderweg. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Met nu ZFM Lunch. Jan hele goedemiddag lieve luisteraars van Zandvoort Lunch. Het is weer dinsdag, dinsdagmiddag 10 november 2020 alweer. En als we naar buiten kijken, schitterend zonnetje. Aan deze kant zit Jan, aan de andere kant zit Lus. En wij gaan proberen weer de komende twee uur... wat gezelligheid in deze eter te strooien. Het gaat helemaal goed komen, denk ik. Daar zijn we van overtuigd. Ja. En wat gaan we doen? Nou ja, de beproefde formule Lus natuurlijk. Gezellige muziek, oud, nieuw... Jong, oud, van alles wat. Uh, we hebben wat nieuwtjes. Uh, jij hebt nog een receptje. En we hebben andere En uh, Kortom, we gaan deze twee uur weer op een gezellige manier proberen in te vullen... in deze Zandvoort-lunchprogramma's. De Lezoom. We gaan uh, instrumentaal beginnen. Zullen we dat doen met een echte Zandvoort? Met Yves Berense? Ja. Ja, oh ja. We gaan we ja. dat maar doen. Instrumentaal? Nou, ja, muzikaal. Oh, dat oh, ik niet zeggen. Als ze danst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 zou het nu zo graag anders doen Want als ze dan voor alles anders Op elk moment waar ze wil zijn Want als ze dan voor alles anders En wat ze voelt gaat niet voldoen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 want als ze danst, wordt alles anders. Op elk moment, waar ze wil.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 Ja, en met dank aan onze uh, dorpsgenoot Yves Berendse uh, als zij danst. En uh, dat was dan het uh, eerste nummertje van vandaag. wat we uh, voor u uh, lieten of gingen draaien, hebben gedraaid. Um, zoals we gezegd hebben, we gaan over het leuke nieuwtjes, interessantjes. en uh, wat allemaal zo aan ons voorbij komt, uh, de lucht Mag ik het vertellen? Jij ja, mag, mag het vertellen? vertellen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het, uh, het is erdoor. De Formule 1 komt van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Het Nationale, internationale Oudersportfederatie, de FIA en de FOM... hebben de kalender voor 2021 bekendgemaakt. En hierin staat de Formule 1. Heineken-Dutch Grand Prix in Zandvoort opgenomen... van 3 tot en met 5 september 2021. Nou, daar zijn we toch blij mee? Nou, zeker wel. Ik vind het helemaal spannend. Na 36 jaar keert hiermee de Formule 1 naar Zandvoort terug... En uh, de, de gemeente Zandvoort is blij dat de nieuwe datum nu bekend is. Want hiermee kunnen ze de voorbereidingen voor een spectaculair weekend wederom worden opgepakt. Nou, dankjewel, Lucia dat is wel een kusje waard, hè? Ja, echt. Oké. Okay. Mm, kiss me quick While we still have this feeling. Hold me close. And never let me go Cause tomorrows can be so uncertain Love can fly and leave just hurting Kiss me quick because I love you so mm, Kiss me quick And make my heart go crazy Sigh that sigh. And whisper, oh, so long Tell me that tonight will last forever Say that you will leave me never Kiss me quick because I love you so oh, let the band keep playing Kiss me quick, I just can't stand this waiting Cause your lips are lips I long to know For that kiss will open heaven's door And we'll stay there forever more so Kiss me quick because I love you so Let the band keep playing While we are swaying Let's keep on praying until never stop mm, Kiss me quick I just can't stand this waiting Cause your lips Are lips I long to know ja, wie uh, heeft het niet herkend? Onze Elvis, Kiss Me Quick, en ik denk dat uh, dat voelens wel een Leuk was om het even te horen. Heerlijk. Ja, jij bent nog steeds geen van Elvis geloof ja, ik. Hè? Ja, ja, nog steeds. Leuk is het eigenlijk. Ja. He? En dat is toch muziek die eigenlijk uh, onvergankelijk is. Want, uh, ja, ga, het nou het mee, wordt nog he? steeds gedraaid. Gewoon fantastisch. Uh, we zijn even kijken. Ik heb hier een nieuwtje staan. Klaar voor het gladseizoen. Ja, yeah, oh. dat gaat weer komen. Uh, in november begint het officiële gladheidsseizoen weer. En Om dit goed voor te bereiden is Spaanland in de zomer alweer begonnen met de voorbereidingen. Al het materiaal en materieel is nagekeken en getest... en ook de zoutinstallaties zijn getest en bijgevuld. In november plaatsen Spaanlanden op diverse uh, plekken zoutkisten. Zo kunnen belangrijke wegen busroutes en fietspaden... tijdens het winterseizoen begaanbaar en veilig blijven. Uh, afgezien van ja, dat ik kreeg vanmorgen even door het dorp... en er liggen natuurlijk overal heel veel bladeren. En ik weet dat de gemeente moeite heeft gedaan... om die bladerkorven neer te zetten. Maar als ik zo omheen kijk, er mag nog wel een aantal bijkomen zeggen. Want uh, oh, oh, oh, wat een bergen. Is dat jouw geval? Ja, ook gevallen, ja bij mij ligt het vooral in de tuin. dus ja, Eigenlijk en... laat ik dat een beetje liggen voor de... Ja, ja, voor de fietspaden is het natuurlijk ook erg gevaarlijk. Maar dat voor euh... de stoep en de fietspaden is het uh, ja, sowieso gevaarlijk. Ja. Oké. Okay. En uh, misschien dat de mensen ook zelf af en toe een beetje een, een veegje kunnen doen... voor de deur om de bladen een beetje op een hoofdje te gooien. Ja, toch? Ja, ja en dan in de korf. hè? In, in de korf dan. Oké. Okay. Want dan heb je dat weer. City to City, The road ahead was dat. Een nummer van een aantal jaren geleden. Het blijft een, een, een lekker nummertje. Uh, Luus, het is morgen weer 11 november. En wat wil dat zeggen? Ja, dat het uh, spreekwoordelijke lichtpuntje in het duisternis dat wordt uh, werkelijkheid. Want in Zandvoort mogen de kinderen komende woensdag 11 november... gewoon langs de deuren voor Sint Maarten. Het feest waarbij kinderen met lampions langs de deur lopen... en een liedje zingen en dan als beloning wat lekkers krijgen, kan ook in Zandvoort doorgaan. Kinderen tot 12 jaar hebben maar een klein aandeel... in de verspreiding van het virus, en zeker buiten. En als iedereen zich aan de regels houdt... is er genoeg ruimte om drukte te voorkomen, zo meldt de gemeente. Kinderen mogen liedjes zingen bij de deur... als ze daarbij maar wel de voorzorgsmaatregelen in acht nemen... zoals de anderhalve meter afstand houden tot de bewoners. En de tip voor de ouders, houd de groepjes en het aantal begeleiders, maximaal twee, zo klein mogelijk. Uh, liever niet meedoen. Wie liever niet wil dat er kinderen langs de deur komen... kan simpelweg een briefje op de deur plakken. En wie tot een kwetsbare groep behoort of klachten heeft... moet de deur ook maar niet open doen. Uh, voorverpakte tra uh, tractaties. En wie, wil, wie, mee, wie wel wil meedoen... kan bijvoorbeeld het lampje of windlicht aanbrengen... om dat duidelijk te maken... Geef bij de, de deur anderhalf meter afstand aan. Bijvoorbeeld met stoepkrijt. En tracteer het liefst op voorverpakte tractaties. Nee. Nou had ik ook een tip gelezen. Ja. Dat ze de lampion zeg maar halverwege een soort van hengel hangen. En, of een, een, een visnet. Uh, en daar een snoepje gooien of zo. En dan kunnen de mensen daar het snoepje in gooien. En de lampion hangen ze dan halverwege dat visnet. Okay. Ik vind dat een prima idee. Heel dat goed. staat toch leuk ook. Je ja. Koppel ja. er niet dat de mensen zijn of in het kader van de gezondheid dat ze er een meloen in gegooid hebben. Een, een wie? Uh, net een meloen. Een meloen. Een hele meloen. Nee, dat doe je toch niet. Nou ja, je weet het. Manderijen nou, doen we ook. Ja? ja. Maar dat is de bedoeling, denk ik niet. Hè? Nee, nee, nee. dat nee, gaan we niet nee, doen. Nee, het maar is toch gewoon, leuk dat het voor de kindjes... weer een, een, een toch een stint maart is, want er zijn toch uh, van die avondjes waar de. de, de Kleinere, toch wel een beetje naartoe leven. Ja, dus precies. gelukkig mag dat dan doorgaan. Nou, ik jaar. kijk er ook naar, want ik vind het super gezellig. Okay. De... Jij ja, komt een snoepje bij me halen morgen. Uh, nee, ze komen ze bij mij aan. Ah, okay, okay. Jij mag ook komen. Ja, kijk, er hebben een lampionnetje gemaakt. Ja. Okay? Okay. We hebben nog een, een, een, een mededeling, want ik zag vanmorgen op social media... dat er uh, wat de onduidelijkheid is over het afsluiten van de, de overweggangen hier in, uh, in Zandvoort. Maar uh, de NS die maakt het hier wel bekend. Op, uh, van donderdag 19 november uh, 9 uur tot en met maandag 23 november... om 02.00 uur uh, zijn de werkzaamheden tussen halen en Zandvoort... En rijden er bussen. En als gevolg daarvan uh, zijn de overwegen afgesloten, dus dan wordt het toch wel uh, verwacht van de mensen dat ze de omleidingsroutes gaan volgen. Dus er staan borden uh, het aangegeven. Ik neem me ook aan dat ze de borden gaan uh, aangeven waarop de omleidings, uh, omleidingsroute vermeld gaan worden. Dus uh, het moet toch allemaal goed komen. Het is maar voor een paar dagen. En uh, ik zal maar zeggen, het zal wel voor een goed doel zijn. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou vorige week hebben we het uh, nummertje gedraaid van de nieuwe CD van onze Bruce en uh, Bruce Springsteen en uh, ik vind hem zo mooi. Ga nog een keer draaien, The Burning Train. Bruce Springsteen, de boss. en uh, man van toch alweer 72 jaar. Is hij Wat, echt zo uh, jong? Ja, zo jong is hij. Oh. Heerlijk. Die nieuwe cd van hem is weer geweldig. Uh, jij heeft, uh, gaat het doen over uh, ja, zandkunstenares hier. Het uh, winnende sculptuur is van uh, Suzanne Rüsseler. Ja. De zandkunstenaar Suzanne Rüsseler heeft met haar kunstwerk Wilde Natuur de publieksprijs gewonnen bij het EK Zandsculpturen in Zandvoort. Ze mag zich helaas geen Europees kampioen noemen... want het evenement is door de coronamaatregelen dit jaar geen officieel kampioenschap. Omdat de evenementen verboden zijn, dreigde het EK Zandsculpturen afgelast te worden... terwijl de zes deelnemers al hard bezig waren. De wethouder voor Zandvoort en het Zandvoorts museum vonden dat erg zonde... en door het een buiten expositie te noemen konden de kunstenaars gewoon doorgaan met hun werk. Gevolg is wel dat er, zoals bij voorgaande edities... geen jury aan te pas kon komen... en er dus ook geen Europees kampioen werd, uh, wordt uitgeroepen. Het publiek mocht wel stemmen en dat hebben zo'n 300 bezoekers gedaan. Het thema dit jaar is Sandford Goes Wild. Het winnende kunstwerk, Wilde Natuur van Suzanne Russler... staat op het Badhuisplein... Ze heeft krioelende zandhagedissen afgebeeld... die ook in de duinen bij Zandvoort voorkomen. Ze krijgt als prijs een sculptuur van glas. Rusler zou voor Nederland uitkomen als er een EK zou zijn. Net als zandkunstenaar Maxime Gazendam uit Kortenhoef. Zijn zandkunstwerk staat bij het HDMZ-museum in Zandvoort. En de sculpturen staan er nog tot en met eind februari. En ze zijn echt heel mooi. Ja, dat is, dat is leuk dat het op deze vorm toch nog is doorgegaan. En uh, laten we maar hopen dat volgend jaar als alle corona ellende achter de rug is. Dat we dan het normale oude wets weer kunnen doen met Europese kampioenschappen en zo. Want uh, dat is toch altijd wel het mooiste als het een ja. beetje compleet is. Ja, He? precies. Uh, in het kader van oud-Hollands uh, hebben we hier uh, Boudewijn de Groot. Uh, is ook afkomstig toch uit onze regio, dacht ik hè? Ja toch? Dan halen we er. Ja, ja, we ja. Hier een heel oudje van hem. Wat ik persoonlijk wel een van ze allemaal. Fiets. Eens fietser. Jouw armen liefste zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken. Je ogen hoeven niet zo hard te staan. Ontspan die harde lijnen om je kaken. Je lichaam lief is zacht om aan te raken. Maar jij denkt enkel aan je eigen heil Jij denkt alleen maar aan je eigen zaken En dat is toch beneden alle pijl Bekijk jezelf en lach je zachte arm Is voor mijn hoofd gemaakt om op te rusten Je borst als veilig kussen, houdt me warm Maar warmer zijn je lippen die me kusten Zo wekt die een voor een mijn andere lusten, maar jij dacht aan een ander onderwijl. Waarmee je zonder moeite je geweten gewetenszuste, en dat is toch beneden alle pijn. Mijn graag strelen, je wilde niet, dan wilde je weer wel. Ik was verblind, ik liet maar met me spelen, je liet je zomaar door een ander stelen. En mijn geluk ging zomaar voor de bijen, maar mijn verdriet kon jou niet zoveel schelen. En dat was toch beneden alle pijn. Prins heerlijk lig je in een anders bed En maakt hem met je lichaam dwaas en dronken Wat in geen enkel opzicht jou belet Achter zijn rug om weer naar mij te lonken Bedriegen ligt nu eenmaal in jouw stijl je hebt je geheim aan mij geschonken, maar het is toch wel beneden alle pijl. Ja, het is eigenlijk wel een icoon van onze Nederlandstalige muziek, de Groot. Hoeveel muziek heeft deze man niet gemaakt? En uh, zo lang al. En uh, onlangs heb je nog een CD uitgebracht met verzamelwerk, geloof ik. En Luus vertelde, ze kwamen wel eens tegen. Luz? Ik kwam er wel eens tegen in de, in de winkel. Ja, en, uh, gewoon een leuke, een man. Leuk, een een, een hele band. leuke man. Sympathieke ja. man, zeker wel. Uh, wat ga jij je eens vertellen over de Nieuwjaarsduik? Ik ga, ja, de Nieuwjaarsduik uh, gaat uh, dit jaar dus niet door, op 1 januari. En uh, dat zou de 62e Nieuwjaarsduik worden. Dus geen moedige duikers die de zee in rennen en geen aanwezigen om ze aan te moedigen. En geen reddingsbrigade om een oogje in het zeil te houden. Om er toch een klein beetje een feestje van te maken wordt op de boulevard. Een fototentoonstelling fototent ingericht over de historie van de Nieuwjaarsduik in Zandvoort. De organisatie van de Nieuwjaarsduik roept iedereen op om foto's in te sturen. De leukste, mooiste en meest feestelijke foto's worden in een selectie gemaakt die een plaats zullen krijgen in de expositie op het Barthuisplein? Uh, mail de foto's voor 23 november naar Zandvoort Nieuwjaarsduik, gmail.com... of kijk op www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl voor meer informatie. De spelregels van de fotowedstrijd let erop dat de mensen die op de foto staan dit ook echt oké okay vinden. Uh, Iedereen mag maximaal vijf foto's opsturen en iedereen maakt kans op één plek op de boulevard. De foto's gaan over de Nielrisduik in Zandvoort. De leukste foto's worden ook op de website geplaatst en de foto's krijgen naamvermelding en blijven eigendom van de fotograaf. Ze worden alleen gebruikt voor deze wedstrijd. Ingestuurde foto's kunnen mogelijk technisch bewerkt worden voor een optimale tentoonstelling. Het is dus hartstikke leuk. Dus, ja, uh, dus toch een, een beetje iets, uh, nog een link naar deze ja. duiken. We zullen het wel missen eigenlijk, want het is al een beetje traditie geworden hier in onze mooie Zandvoort. 1 ja. januari al die mensen op de boulevard met een ijsmutsje op en uh, de unox -worsjes. Dus moet het helaas uh, dit jaar overstaan, maar wellicht volgende jaarwisseling of 1 januari... dat we dan uh, weer terug mogen verwachten. Ja, dus uh, mail de foto's naar uh, gmail.com. Of kijk op www.nieuwjaarsduiksandvoord.nl. Dankjewel, dus. Alsjeblieft. Smokey Robertson, was dat uh, being with you. Uh, ik de site van CFM Zandvoort zie ik nu net staan... dat we vanavond uh, gaan de hoorspelen weer van start En dat uh, wel ja. een heel bijzonder. Had je het gezien, Luus? Ja, ik had het gezien. Het, uh, het gaat over de sloffen van Mozart. Ja, de uh, alledaagse zaken worden bezongen... in tijdloze melodieën van beroemde componisten. Een uh, programma van Sietse Dolstra... die helaas maar een heel kort Zandvoort mocht zijn... Uh, voor de liefhebber van Klassiek op een andere wijze en cabaret. Na, net na het nieuws van acht uur, de sloffen van Mozart. Ik ben benieuwd. Jammer dat ik ze niet kan zien. Nee, maar uh, dat, dat komt er weer geregeld terug, de te hoorspeler, denk ik aan. Ja, dat gaat weer terugkomen. Dat uh, zijn ze weer mee begonnen, een tijdje geleden al. Dus dat is best leuk, eigenlijk. Echt leuk, ja. ja. Uh, we gaan verder weer. Weer een weer, weer, weer, zandvoorde, we Ellen Clark, samen met uh, papper.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 Ja, de familie Clark was dat. Lekker. Lekker nummer, father and friend. Ook een bekende zandvoorter. Ook een bekende zandvoorter, ja, en we hebben, we hebben er sinds van de week eigenlijk nog een. Hè? Ja, die, die ga je, je nu uh, in ja. het uh, voetlicht. Uh, ja, dat is ja. zo leuk. De Joël Drommel mocht zich uh, sinds afgelopen mo maandag... mocht hij zich uh, voor het eerst melden bij het uh, Nederlands erftal. Bondscoach Frank de Boer heeft uh, de 23-jarige keeper van uh, FC Twente opgeroepen voor de komende interlandperiode. En hij gaat uh, Justin Bijlo, de keeper van Feyenoord... die zondag tijdens de warming-up voor het duel met FC Groningen... en blessure aan zijn rechtervoet voet opliep, gaat hij vervangen. En Bijlo, uh, 22, was op zijn beurt een dag eerder opgeroepen... voor Oranje als vervanger van Jas Jasper Gillesse. De nummer 1 onder de lat bij de nationale ploeg kwam ook met een blessure... Maar uh, hij is wel uh, ook een Zandvoort, hè? Hartstikke leuk. Dus, ja. Hartstikke leuk. We hebben toch een beroemd hoor. We het. wensen he? hem heel veel succes. Ja, zoveel beroemde mensen. Wat dacht je van uh, Lucie? Oh, ben ik ook. O beroemd? Ook zo beroemd. Oh, ja, opgerukt. ermee, wel. Ja, hè? Uh, we, gaan, uh, even, uh, ja, we hebben natuurlijk de horeca op Zandvoort. En er blijft natuurlijk ellende dat het uh, zo'n rotperiode voor deze mensen is. En gelukkig zijn er wat, uh, wat restaurants waar ze de afhaalmogelijkheden hebben. En uh, ik hoop dat de mensen daar een beetje gebruik van gaan maken. Want uh, ja, we moeten ze toch een beetje steunen. We hebben een paar Griekse restaurants ook natuurlijk hier. En uh, we gaan uh, een Grieks nummertje draaien. Als de mensen nou vanavond daar wat gaan bestellen, gaan wij, voor dat, uh, dan gaan wij vast draaien hier Trio Hellenik. Zullen we het zo doen? Ja, leuk. Κέρια σου είναι κάτω So deep Έλα αγάπη μου και χόρευσε ίσα μάμπριο το πρωί Το φεγγάρι πήγε και μέσα στο ποτάμι το μαθί Ja, het, uh, deze muziek moet wel draaien met een lekker glaasje oeso en een bordje soflaakje. Als je praat over een gouden ouwe, dan is dit echt he? wel een hele ja, gouden ouwe. Ja, een heel populair groepje. Waar er waren een aantal Griekse uh, uh, gastarbeiders volgens mij. Die hebben toen een beentje opgericht. En dat uh, is daaruit ontstaan, toen het Trio held en uh, Heerlijke muziek en uh, ja. ach, lekker, even lekker zonnig. Hè? <laughs> uh, ik zie hier staan uh, de Week van Respect op de zon voor scholen. Heb je dat gezien, uh, Luus? Ik zie het hier staan op onze site. Nee, ik, heb nou, nog niet. ik ga met je meekijken. Deze week is de Landelijke Week van Respect. En uh, de gemeente Stamford doet die graag mee. Bij de Week van Respect ligt de focus op jongeren. De generatie van de toekomst. Want wat zij jong leren, nemen zij de rest van hun leven mee. Respectvol samenleven begint daarom op school. Iedere dag zetten docenten en leerkrachten zich in... om leerlingen respect voor zichzelf, elkaar en hun omgeving mee te geven. Onze burgemeester David Molenburg die sprak maandag met leerlingen van groep 7 van openbare basisschool Duinroos over respect. Er werden veel persoonlijke verhalen gedeeld. En De andere leden van het college van BNW praten deze week met leerlingen van de andere basisscholen in Zandvoort. Uh, voor meer informatie over de Week van Respect ga naar www.weekvanrespect.nl ikdeelmijnverhaal ik deel mijn verhaal. Ja, altijd leuk natuurlijk. De jeugd heeft de toekomst. En als we met dit een mooie toekomst bij kunnen brengen is het altijd goed. In mooi Zwitserland Gek ook heel leuk aan zijn was de Dolf Brouwers met de koek, koek. Leuk was de Helius. Ja. Ja, ja, toch lekker. Het was een apart figuur en heel, ja, ja, met, met, met leuke nummers gemaakt. En apart tv-uitzendingen. Dat was altijd wel succes om maar te kijken. Uh, nou, heb jij nog wat te melden? Nou, ja, de, ik uh, kwam erachter dat de teststraat in de Waardenpolder... Uh, afgelopen zondag gesloten is geweest vanwege... Uh, Koolmonoxide of CO2-melder uh, die afging. en uh, de hoeveelheid uh, koolmonoxide in, in ruimte te, te hoog was. Dus de geplande testafspraken werden gelijk verplaatst naar de teststraat in Vijfhuizen. Het lukte de GGD niet om uh, iedereen goed te bereiken. waardoor er maandagochtend toch nog wat mensen voor een dichte deur in de waardepolder stonden. Ze hebben 57 afspraken verzet naar Vijfhuizen, vertelt uh, de heer Graustra... We hebben iedereen gemaild en gebeld, maar het was weekend... dus we hebben misschien niet iedereen kunnen bereiken... maar we hebben wel ons best gedaan om ervoor te zorgen... dat niemand hiervoor niet stond. In Haarlem kunnen zo'n 600 mensen per dag getest worden... en in Vijfhuizen ligt dat, de capaciteit een stuk hoger. Daar kunnen zo'n 1600 tests per dag worden afgenomen. De winterteststart van de ggd waar de polder is, is de grote loods... waar de auto's in een uurvorm doorheen worden geleid... Na onderzoek van de brandweer blijkt dat er te veel uitlaatgassen in de hol zijn blijven hangen. Waardoor de CO2-melder af is gegaan. De afzuigkappen moeten het probleem oplossen en ze zouden vandaag dan weer open gaan. Oké, okay. nou, dankjewel voor deze mededeling. Ja, graag gedaan. we Daar nou, dat ging over de kings en de queens. En uh, we gaan uh, een beetje af op het eind van de eerste uur van deze lunch. Op deze dinsdag 10 november. En dat doen we lekker rustig met uh, dit nummer.